De volgende keer hebben we het gehad over godsfeesten. Maar wat zijn nou allemaal godsfeesten? Wie weet het nog. Waar begon het mee? Met welke dag begint het? De eerste dag is Sabbat. En dan krijg je Pesach. Dan krijg je ongezuurde broden. Eerst is Sabbat. Dan krijg je Pesach. Dan krijg je de ongezuurde brodenfeest. En dan krijg je Yom HaBikurime. De dag van de Eerstelingen. Dat is ook een feest, een derde feest. Dan krijg je een feesttijd. De omertelling. En dat is tussen dat is tussen Pesach en, en Pinksteren. Goed zo, dat is precies vijftig dagen. Hè? Dan tellen we de omer, dan krijg je het vierde feest, het wekenfeest, Pinksteren wordt dat genoemd. Het vijfde feest was Zuinedag, heb ik het ook al over gehad. Het zesde feest was Yom Kippur, dat hebben we volgende week. Het zevende feest is Soekot, het Loh huttefeest. En stopt het hierbij? Zet het maar zeven. De achtste dag, hè? die staat er ook, hè? Shemini Atzeret. De achtste dag, dat is een feest wat in de toekomst, maar wat we nu elk jaar ook moeten vieren, maar dat wordt dus de toekomst. Als Yeshua alles, alle macht heeft gekregen, dan levert Yeshua alle macht over aan Yahweh. En dan start de achtste dag, het Vrederijk. Nou, dit is dan een plaatje van al de feesten bij elkaar. Een heel mooi plaatje is dat. En dan gaan we verder. Dan gaan we kijken naar de verbondsluiting. De verbondsluiting. Wat houdt dat in? Een verbond, hè? dat is als je dus met iemand anders... ...ga je afspraken maken, Zij moet luisteren... ...wij gaan voortaan vrienden worden. We doen alles voor elkaar. Dat is een verbond. Dan maak je afspraak. Sommigen die maken daar een heel mooi papier van. Dan doen ze een handtekening onder zetten. En stempels en zegels. Dan zeg zeggen, nou, wij hebben een verbond gemaakt. Wij zijn altijd, zijn bijvoorbeeld, uh, best friends forever. Dat is dan een heel mooi verbond. Maar Java wil dat ook. Die maakte ook een verbond. Die zegt tegen Mozes. Je moet naar mij toe komen op de berg. En dat was natuurlijk een heel eind lopen. Helemaal naar de berg. Maar je moet niet alleen komen. Je moet nog een paar mensen meenemen. Aaron en Nadab en Abihu. En nog zeventig leiders van het volk. Dat moet je allemaal meenomen. En dan moet je op de berg komen. Maar je mag niet helemaal naar de top lopen met al die mensen. Die moeten een beetje van de top wegblijven. En daar moeten jullie neerknielen. Nou, zo ongeveer ziet die berg eruit. Een grote berg, moet je maar boven zien te komen. En ze hadden nog geen kabelbanen, hè? Je moest echt lopen langs die berg. Helemaal naar boven. En dan zegt hij tegen Mozes... Mozes, jij bent de enige die dicht bij mij mag komen. Alleen jij, niemand anders. De anderen moeten allemaal op een afstand blijven. En het volk mag helemaal niet bij de berg komen zelfs, mag de berg niet aanraken. Alleen Mozes mag bij Yahweh komen. En dat doet Mozes dan ook. Toen moest Mozes naar het volk toe, hij moest dat allemaal gaan vertellen. Hij vertelt hun welke wetten en regels Yahweh ja, gegeven had op de berg. Hij leest allemaal voor, al die wetten. En wat zegt het volk? Dat is prima, dat doen wij. Ja, we gaan een verbond maken en wij houden ons aan alle wetten en regels die Jawa tegen Mozes verteld heeft. En daar wordt dus een verbond gemaakt. Kijk, hier zie je dat Mozes dat allemaal aan het vertellen is aan de mensen. Ik zie net terug uit die van de berg. En Mozes die schrijft alles op. Dus die heeft alles wat God gezegd heeft, heeft hij opgeschreven. En dan maakt hij onder aan de berg maakt een altaar. Daar zet hij twaalf grote stenen overeind. Voor elke stam van Israël één steen. En dan gaat hij het ook weer voorlezen aan de mensen gaf hij aan een paar jonge mannen, gaf hij opdracht om stieren te slachten. En dan wordt het geofferd aan Jahwe. En waarom doen ze dat nou? Waarom wordt er nou een offer gebracht? Omdat Jahwe gezegd heeft in zijn woord, als je een verbond maakt, dan moet er altijd bloed bij vloeien. Toen was dat zo. Ze moest er echt bloed vloeien om echt zeg maar, dat verbond te kunnen maken tussen Jahwe en tussen zijn volk. En Mozes die bewaart de helft van dat bloed, bewaart hij, en de andere helft, dat giet hij over dat altaar. Waardoor dat altaar heilig wordt. Dan doet hij wat anders met dat bloed. De andere helft die hij heeft. Hij leest eerst het boek voor. Met de wetten en de regels. En dan zegt het volk weer een keer. Ja, we zullen alles doen wat jij al gezegd hebt. Ja, we gaan hem helemaal volgen. We zullen ons aan alles houden. We doen precies wat hij gezegd heeft. Dat beloven we echt hoor. Dat gaan we echt doen. Dan kun je echt van de pan. Hier zie je hem dat hij voor aan het lezen is. Dan zie je ook al dat bloed wat hij dan in die schade gedaan heeft. En als ze beloofd hebben dat ze alles gaan volgen... en dat ze Yahweh gaan gehoorzamen... dan spat hij dat bloed over het volk heen. En daarmee maakt hij dat volk eigenlijk ook heilig. En dan heb je dus een verbond tussen Yahweh en tussen het volk. En dan zegt hij... Yahweh heeft jullie al deze wetten en regels gegeven... En jullie hebben beloofd je daar te houden. En dit bloed is daar een teken van. Dus iedere keer als er een offer gebracht wordt daarna, dan weten ze... Ja, het bloed, wat vloeit, dat is dus een teken van het verbond tussen Yahweh en tussen ons. En waar wees dat nou heen? Waar zou dat nou naartoe wijzen, dat bloed? Naar wie zou dat wijzen? Naar een lam, ja. En hoe heette dat lam? Ja, Yeshua, ja. Dan wees naar Yeshua, hè? want het bloed van Yeshua is ook het teken van het verbond. En als je daarachter mag schuilen, dan hoor je dus bij het volk van Yahweh. En toen moest Moos weer de berg op, met heel die club, hè? met de Aaron, Nadab, Abihu en 70 mannen uit het volk. Er staan geen namen bij, maar waren wel de leiders van het volk. En hier zie je dan een plaatje van die mannen, of ze ze echt zo uitgezien hebben, weet ik niet. En het verpante is, dan staat er echt dat hun de God van Israël zien. Hun zien echt God. Terwijl er in de Bijbel staat dat niemand God heeft gezien. En dan staat er dat er onder Gods voeten een vloer was van prachtige blauwe steentjes. Die schitterden, maar hele helblauwe steentjes schitterden als de hemel staat. Het moet een overweldigend gezicht zijn geweest. En die belangrijke Israëlieten zagen God, maar ze stierven niet. God liet hen verder leven. Nee, ze hebben daar ook van getuigd, daarna, dat ze dat gezien hebben. En dan zegt hij, ja, we opnieuw tegen Mozes, kom naar me toe op de berg en blijf daar wachten. Dan zal ik je twee stenen platen geven waarop ik mijn wetten en regels geschreven heb. Wat zijn dat voor platen? Ja, de tien geboden. Hè? Tien en waarom zijn het er twee? Waarom zijn het er twee? Ja, ik denk dat er de twee dezelfde stenen waren. Dus dat op één steen al die geboden stonden, aan de voorkant en de achterkant. En dat er dus eentje voor God was en eentje voor het volk. Dat denk ik. Ja, en, ja dat denk ik in twee fouten. Uit de mond van twee of drie getuigen zou alles bestaan. En daarom moesten er twee praten zijn, zodat er twee getuigen zijn van de woorden die Yahweh opgedragen heeft. Dat staat er niet. Je weet het niet. Maar zo moet hij dus iedere keer naar boven en naar beneden. En hij is heel wat keertjes naar boven en naar beneden gegaan. Hij neemt Heel vaak neemt hij Joshua mee, dat is een dienaar. En tegen de leiders van het volk zegt Mozes, dan je moet hier wachten. Wacht tot wij terugkomen. Maar Aaron en Hur, die blijven bij jullie. En die hadden allebei een hele belangrijke taak. Hè? Aaron was hogepriester en die blijven dus beneden. Als er problemen zijn, zegt Mozes, wat er maar ook aan de hand is, vraag het aan Aaron en aan Hur, want die weten het antwoord. Kunnen jullie hem om hulp vragen? Nou, dat is prima geregeld, hè? Dat gaat allemaal goed, denk je. Dus Mozes die... We zegt dat allemaal en dan gaat hij dus de berg Sinai op. En toen hing er een wolk boven de berg. Want Yahweh was aanwezig op de berg. Zes dagen er was de berg bedekt door de wolk. Kon je dus niet de top van de berg zien. En op de zevende dag, dus op de Sabbat, roept Yahweh Mozes vanuit de wolk. En dat moet ongeveer zo eruit hebben gezien. En Mozes ging de wolk in, hij klom verder omhoog naar de top van de berg. En daar bleef hij veertig dagen en veertig nachten. Dat is lang, hè? Dat is langer dan een maand. En hij heeft geen eten en drinken bij zich. Hij heeft 40 dagen en 40 nachten hier boven op de berg geweest zonder eten of drinken. En de Israëlieten zagen op de top van de berg een groot vuur. En ze begrepen dat Javen in het vuur aanwezig was. was Zo'n hele grote wolk en vuur. En de mensen waren heel erg bang. Dat staat ook in de Bijbel. De mensen waren heel erg geschrokken. Er was heel veel geluid. Af en toe dan beefde de aarde, staat er. Dus het was heel indrukwekkend. En Yahweh die zegt tegen Mozes: Vraag de Israëlieten of ze geschenken aan mij willen geven. Want ik wil dat ze een tent maken. Wat voor een tent is dat dan? De tent van samenkomst, hè? de tabernakel wordt hier ook wel genoemd. Iedereen die dat wil, die kan er iets komen brengen. Maar het moet wel vrijwillig. Je moet je niet gedwongen voelen. Maar het is gewoon iets vrijwillig wat je brengt voor de dienst van Yahweh. En dat doen ze. Moses die vraagt of ze goud, zilver en koper willen brengen. Nou, dan komen ze allemaal sieraden brengen. En ze hadden heel veel, hè. Want ze hadden de Egyptenaren beroofd toen ze weggingen. Dus ze waren ontzettend rijk. En ze komen nou heel veel brengen voor de dienst aan Yahweh. Ook blauwe, paarse en rode stof en linnen en geitenwol. Rood en zwart leer, acacia -hout, van alles en nog wat was er nodig om de tent van Samenkomst te maken. Maar ook olie voor de olielampen. Hè? Ze moesten, die menorah moesten ze maken van goud. En daar zaten natuurlijk zeven lampen op. En kruiden voor het maken van geurige olie en wierook. En ook nog eens een keer edelstenen. Hele mooie edelstenen moesten ze brengen. En wat was dat voor? Voor de priesters. hè? De hoge priester die had zo'n borstplaat met al die edelstenen erop. En in elke edelsteen stond de naam van een stam gegraveerd. De Israëlieten moeten een tent voor mij gaan maken, zegt Jabe. Een heilige tent waar ik bij hen kan wonen. Hij maakt de tent en alle voorwerpen, die heeft hij Mozes laten zien op de berg, hoe alles precies moest gemaakt worden. Want alles is een kopie van hoe het in de hemel is, zegt God. Nou, dit is dan een plaatje van hoe die tabernakel er ongeveer uitgezien heeft. Nou, wat zijn de leerpunten? we heeft Mozes gevraagd om op de berg te komen. Op de berg kreeg Mozes de wetten. Hij gaat die wetten vertellen aan de Israëlieten. En de Israëlieten die beloven om die wetten te houden. En dan heb je dus een verbond. Dus werd er een verbond gesloten. Ja, we werd de God van Israël. Dat stond in het verbond. En Israël werd Gods voor. Dat was het verbond. En daarna werden de Israëlieten gevraagd om te offeren. En dat deden ze graag. Ze kwamen voor alles brengen. Goud, zilver, koper, hout en mooie kleden. Wat allemaal nodig voor de tabernakel. En de mensen gaven heel graag al hun spullen aan Yahweh.